Putten met het NOS de politie in Limburg heeft een voortvluchtige brandstichter op vorig jaar veroordeeld tot zeven jaar cel, omdat hij een bedrijfsgebouw in brand had gestoken. Sindsdien was hij onvindbaar. Vorige week zag een agent op zijn vrije dag de man ineens lopen in Heerlen. Hij belde zijn collega's, maar de man wist te vluchten naar Duitsland. Afgelopen dinsdag werd hij weer gezien in Heerlen en toen is hij alsnog opgepakt. In de eerste helft van dit jaar is er meer vals geld onderschept dan het half jaar ervoor. Volgens de Nederlandse bank werden bijna 21.000 valse biljetten in beslag genomen. In driekwart van de gevallen ging het om briefjes van 50. De politie heeft in Rotterdam opnieuw iemand bij een bedrijf in de haven opgepakt die criminelen hielp. Het is een medewerker van een fruitoverslagbedrijf. Hij zou criminelen hebben geholpen bij de invoer van een partij drugs. Begin deze maand onderschepte de douane 100 kilo cocaïne, verstopt in een partij bananen. En toen werd meteen al iemand van het overslagbedrijf aangehouden. Net als een chauffeur en iemand die het bij het bedrijf een loods had gehuurd. Drugsmokkelaars maken steeds meer gebruik van medewerkers van havenbedrijven of corrupte douaniers. Tour operator Fly Orange heeft faillissement aangevraagd. De operator maakte gisteren al bekend dat zeven vluchten naar Marokko zijn geschrapt. Naar eigen zeggen kwam een Portugese chartermaatschappij, die de vliegtuigen zou regelen, zijn afspraken niet na. En daardoor werden vluchten van honderden mensen die naar Marokko willen geannuleerd. En nu schrijft Fly Orange dat het bedrijf is genoodzaakt alle activiteiten te stoppen. Daarom zijn nu alle vluchten van Fly Orange geannuleerd. De vervoersmaatschappij Eurotunnel heeft duizenden tickets... voor de trein tussen Frankrijk en Engeland geannuleerd. Door de extreme hitte zijn er problemen met de airconditioning in de treinen... en die kunnen daardoor niet allemaal rijden. Het weer, zon en wat stapelwolken. Er is kans op een enkele onweersbui, vooral in het Zuidwesten. En het wordt 33 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files...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 Por esas cosas raras de la vida, sin el verso van je kleine hand. Ik ben verliefd op je, mijn liefste. Ik wil je niet meer loslaten. Als ik je loslaat, dan ben ik Decir een una mujer cambió mi ze se er de mi af. Ik wil niet meer van haar houden. Oooh, oooh, oooh, oooh, oooh,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 Pagaste no mala mi cariño tan tintero. Want wie conseguirás que no te nombre nunca más? Amoed eens, amores, die si dejaste de querer me. Maar no ik cuidaron que la gente de zo nooit se entregará. Llegaron con decir que una mujer cambió mi suerte. Ze gularan de mi, geran para mí sufrir. Que la la la la la la la la la la la la la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 Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief? Gisteren heb je Sabo, ik mis je een zo. Vandaag heb ik prachtig kattenbel, want er is zoveel te doen.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 TV op kanaal 45 CFM Dalen dalen Turn the lights back on now Oh watching As the all roll down